Gisteren maakten Zuid-Korea en Amerika al bekend... dat het Stalinistische land een middellange afstandsraket had afgeschoten. Het projectiel kwam in de Japanse zee terecht. De lancering is in strijd met VN-resoluties. Japan, Zuid-Korea en Amerika hebben al gevraagd om een spoedzitting van de VN. Het weer vooral vanochtend nog koud. Later wordt het zonnig bij 4 graden in het noorden, mogelijk 8 graden in het zuiden. Morgen en woensdag ook volop zon en zachter. Woensdag kan het lokaal 15 graden worden... S'nachts blijft het nog wel vriezen. Dit was het NFC FM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. De files in de Randstad lossen snel op. Er staat nog wel file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch... tussen Beest en Del, 2 kilometer. Er ligt troep op de verbindingsweg naar de A15 richting Rotterdam. Op de A4, Den Haag, Amsterdam bij Zoete Woude Dorp nog 10 minuten vertraging. De andere kant op 10 minuten tussen Roelevarensveen en Zoete Woude Rijn dijk A15, Gorkum, Rotterdam. Tussen Gorkum en Sliedrecht, 5 kilometer en een kwartier op onthoud. Op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Tussen Maasdijk en Rotterdam-Krooswijk in totaal, 13 kilometer langzaam rijdend verkeer. A27 Almere-Utrecht tussen knooppunt Eemnis en Utrecht-Noord... 9 kilometer en een kwartier vertraging. En richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam 2 kilometer. Op de A28 van Amersfoort naar Utrecht staat bij de Uithof... nog 5 kilometer door een ongeluk, maar alle rijstroken zijn vrij. Tot slot een kwartier vertraging op de A44 amsterdam Haag bij Wassenaar. Tot zover de verkeersin. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe?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 Zit je op je plek, weer uh, ah, ja. even Ja, je was weer even haast. Klopt, maar dat is uh, Sister Slash, sorry, we are family. Welkom bij u 2 van Zandvoort op zaterdag. En wil je onze luisteronderzoek invullen? Kijk even op onze Facebook-sites. Ja, uh, en uh, luisteraars, kijkers en Rob. En uh, uh, ton, ton, allereerst even hartelijk dank dat je even iets, uh, iets langer hebt willen wachten... Uh, al voordat je aan de beurt was. Graag gedaan. Want uh, ja, dat was wel even een interessante interview met uh, Fabienne, de opstelster van het enquêteformulier. En nogmaals, vult u het alstublieft in, want wij zijn daarmee gebaat. Maar daardoor uh, het item uh, met Ton uh, iets opgeschoven... en daardoor hebben we, het over, uh, dan hebben we het weer over de muziekfestivals. Ja. En uh, vorig jaar december uh, spraken wij elkaar... dat is ineens twee jaar geleden alweer, 2015... en toen had jij voor mij op een A4'tje al een beetje... Uh, uh, vijf grote evenementen uh, muziekfestivals op een papiertje geschreven. En dat was toen nog onder embargo... Uh, en uh, dat de lijstje voor 2017 heb ik nog niet. Nee, dat, uh, <laughs> dat klopt. Er zijn uh, wat hobbels ontstaan onderweg. Yeah. Die zijn opgelost, e-mails. En we beraden ons. Kijk, dat kan ik niet alleen doen. Want SEP bestaat uit meer mensen dan uit Tonarissen. SEP, wat staat dat voor? SEP staat voor Zandvoorts Evenementenplatform. Ja. Yep. Dat is toch een organisatie die hier in Zandvoort veel dingen doet. Yep. En wel eens gepasseerd wordt. Kijk, ja... Um, maar dat, dat, dat, het directe gevolg daarvan is: uh, je had uh, vorig jaar een, een achttal evenementen. Ja. Uh, uh, die onder die parasol. Uh, onder de uh, parasolverzep. Ja, dat ja. moest af en toe ook wel, want toen rege, af en toe regende het helaas bij een van die ja. evenementen. Uh, en dit jaar zou het dat, uh, worden het wellicht vijf? Nou, de, daar moeten wij nog. Dat worden in ieder geval. zeg maar, Er komen er vier op het Raadhuisplein. Ja. En de andere moeten we dan invullen met de, met, de, met de horeca. Dus hoe we het evenemententerrein laten lopen. Vorig jaar heeft dat gelopen. Was Het evenemententerrein was het dorpsplein, het kerkplein, het raadhuisplein en de Haltestraat. Ja. Daar gaan we dit jaar eigenlijk ook voor. Maar SEP is een organisatie die zelf geen inkomen heeft. Dus afhankelijk is van subsidies en contributie. En de contributie moet dan vastgesteld worden omdat er inmiddels ook zo'n innovatiefonds in het leven is geroepen waar men uit, dingen uit kan doen. Maar dat is niet om de dingen die er zijn te onderhouden, maar om ze te upgraden, om een mooi woord te gebruiken. Uh. Eu, eu, eu, eu, er zitten natuurlijk... Een, uiteraard aan het organiseren van die muziekfestivals... zitten onlosmakelijk... Een, een, een, he, de financiën zitten daar. Ja, achter. de financiën... Er was, de, er was nou geen klacht... maar er was een, de opmerking... dat de muziek een beetje... saai zou zijn. Hm. Maar dat heeft te maken met wat je uit kunt geven. Dus vorig jaar hebben we dat geüpgraded en hebben we met... Toe uh, uh, God, Toe Hendel... en... Uh, ja. De Not band. En dan moet ik even denken hoe de andere heet. Uh, jeetje. Jasper yes, and the Beat? Oh, die staat hier al op dit. Jasper yes, and the Beat, bedoel je? Nee, yes, be Jasper Dat Jasper yes, and the Beat, dat was uh, goed vorig jaar. Ja. Oh, hier staan verder geen namen bij. Nee, maar goed. Uh, het geld speelt, speelt een bepaalde rol. Oh, Buckwheat. Buckwheat. Ja. Oké. Okay. Je hebt niet gedrukt, dus ik krijg geen nee. punten. Oh, ja. sorry. Bukwiet. Ja, Nog net, net op tijd. Uh, wat, wat, vorig jaar ook, uh, wat we vorig jaar ook uh, konden uh, merken aan de, aan de muziekfestivals... dat ze een directe link hadden naar, uh, naar een evenement... wat op het circuit uh, aan de gang was. Ja, dat Kijk... is de bedoeling. Het circuit uh, Park Zandvoort is ook medesponsor binnen SEP. Binnen ja. En daar hebben we de samenwerking mee gedaan... dat als er echt grote races zijn, zoals DTM, de Historische Grand Prix... en dat soort dingen, dat wij... Ja. Daar aandacht aan besteden, middels een muziekfestival. Zodat de mensen niet alleen op zondag hoeven te komen... maar de mensen die op zaterdag komen, waar zij ze aan publiciteit aan geven... vermaak worden in het dorp. Ja, want dat was natuurlijk... een. Dan was, kunnen ze een dagje ja, gewoon overnachten. Want dat was natuurlijk een prima uh, verlengstuk van, van de wens... om mensen die naar het circuit gaan, ons s s'avonds naar het dorp uh, ja. te laten gaan. Dus de, de, de, als je daarop terugkijkt. Nou, daar, lijst, ligt, uh, daar ligt de gedachte. En die, is, uh, die, houden ja, die houden we dit jaar ook vast. Die houden dit jaar ook vast. Dus uh, even uit mijn hoofd zo van: nou, straks krijg je de DTM, komt weer in Zandvoort. Nou, die had vorig jaar een groot bierfest. Ja. Die, die combinatie blijven, kunnen we dit jaar ook weer gaan beleven. Ja, de DTM komt nu in augustus. Nou, het bierfeest is, uh, begint eind september en is in oktober, dus dat, uh, dat scheelt een beetje. Ja. Maar ja, niets is makkelijker dan een naam veranderen. <lacht> en dan Top. zou je daar bij de DTM bijvoorbeeld een slakenfestival ja, kunnen maar, doen. Maar er komt ook bier om de hoek kijken en braadvoers natuurlijk. Ja, maar dat hoort er dan ook wel ja. <lacht> bij. Goed, dus, dus dat wordt getrokken. Maar daarmee is niet gezegd dat het bierfeest niet doorgaat. Dat zijn dingen die nog met de horeca samen ja. met de mensen van Sep verder maar, dan ik, uh, besproken moeten worden. Ja. Uh, in hoeverre, uh, dat had je, Vorig jaar was dat ook, misschien dat je het even kan toelichten. Uh, wat veel mensen natuurlijk weten, is dat uh, de, de, de familie race dagen, met uh, Verstappen komt dit jaar uh, in uh, juni, in mei, nee. 19 ja. tot en met 21 mei naar, ja. uh, naar Zandvoort. Hebben jullie daar als ZEP, of als, uh, bij de muziekfestivals, daar ook nog enige bemoeienis gekregen? Ja, vorig jaar hebben wij dat opgeluisterd met, uh, met uh, Bukwit. Ja. Dat hebben we daarna op laten treden. Want de microfoon en het geluid wordt natuurlijk eerst geleid door euro, uh, geluidinstallatie, door het hele dorp. Waarom, vanwege dat de auto's door het dorp rijden en dat uh, ja. begeleid moet worden. Dus deed Sepp voor die tijd een dj of iets dergelijks. En dan uh, kon de speaker naar het raadhuis, waar dan ja. uh, verder de activiteiten waren tot half negen, kwart voor negen. En dan begon de band. Dus nou, dat is, dit jaar is dat euh, nou, een tikkeltje anders. Want of wij daar zijn, dat weet ik niet. Er zal in ieder geval muziek zijn. En wie dat in gaat vullen, dat laat ik nog even. Ja. Daar nee. daar moet nog een beetje over gesproken worden. Ja. En ik doe wel geheimzinnig. Het is niet zo geheimzinnig. Nee. Maar, maar soms voel je je gepasseerd terwijl je, uh, ja. je... Je kan wel alles vertellen. Maar het is, niet, het is niet nodig dat iedereen overal tegenaan loopt te schoppen. Nee, nee dat, is, dat, is, dat is een duidelijke en die is ook niet aan Dovermans oren uh, gericht. Uh, maar voor de, voor de bezoekers van het, het race-evenement, er gaat weer wat gebeuren. Er gaat weer wat, wat, wat gebeuren, zeker. Het wordt, dus, wordt groots aangepakt. Ja. Uh, dan kom ik even terug. Uh, wanneer kan ik mijn lijstje van jou... Uh, uh, want ik zit met smarten Ik, uh, ik beloof je dat ik, dat eens even denken... Met, met vakantie. Ik ben af, af, de, de, twintig. de zaterdag na 20, Het is vandaag de hoeveelste. Ja, ja. Zeggen gewoon eind februari. Eind februari heb ik hem zeker. Kom je dan weer langs om 20? Uh, te langs. en Dan kom ik langs. Dan weet ik ook wat we gaan doen. Ik kan niet wachten, Rob. En dan, ik ook uh, niet. Ja, want, er zijn, kijk, want we hebben dit jaar ook in het pop-up gebeuren... wat ja. helemaal anders is. Want daar heeft Seb dan toch ook wel een beetje mee te maken. Daar valt binnen uh, British Race... Festival. Ja. Dat is een hele week. Het wordt eigenlijk... En dan wordt zandwoord een beetje omgetoverd tot. Uh, daar, nou, ja. daar heb ik ook iets over gelezen. Ja. Maar dat, en is, dat, dat is direct gevolg van. Nou, een ik ben gebeuren. naar die vergadering geweest van de, van de pop-up gebeuren. En ik, moet, uh, ik heb daar een positief gevoel bij. Ja. Maar uh, iets anders. Ik, uh, ik, ik las dat ook. Je, hebt, je doelt nu op die bijeenkomsten uh, in, uh, in, in ja. Zin. In Zin, ja. Haldenstraat. Ja. Uh, wij als, als omroep hebben daar. Ge... Het zijn allemaal ondernemers die daar komen. Ja. En. Uh, dat kan aan mij zijn ontglipt, maar uh, ik heb die uitnodiging niet gehad. Nee, je bent niet de enige. Ik had die uitnodiging ook niet, maar ik ben wel geweest. Oké. Okay. Nou, zullen we elkaar de volgende keer even bellen? Ja, dat lijkt me goed. <lacht> heel goed, veel goed. Dan, dan missen we niks. Nee, dan missen we niks. Top. Nou, ik kan niet wachten. Ik hoop je spoedig weer in de studio te mogen begroeten. Ja, dat, ik heb uh, nog één vraag aan Tom. Dat, Misschien weet jij dat. We kregen van de week een bericht van de Max Verstappen fanclub... En, als radio, uh, die vroeg, ja, als radio. En die vroeg uh, aan ons: van, uh, Kom Max weer op het Raadhuisplein om uh, handtekeningen te zetten? Weet jij dat al of niet? Uh, zoek hem op. Dit is, uh, dit is een hele gemeene vraag. Ja. Ik uh, beloof Oei. je dat ik daar antwoord op geef op de volgende keer dat ik hier ben. Oké, okay. okay, okay, heel goed. Dankjewel, Ton, voor uh, de komst naar de studio. Graag gedaan. De Single van Elferville en Sounds Like a Melody... was het maar vast eind februari, hè, Albert Jan? Hey. Ja, ik kan niet wachten. Ja, die lijst. Kom op met die lijst. Ja, ja. Tom, kom, op. kom op met die lijst. Ja. We Dan weten we welke evenementen er uh, dit jaar weer gaan plaatsvinden... hier in Ik Wordt het juist van uh, Ton een, uh, ja een intro hè, op dat uh, hele verhaal... maar hij komt zeker nog uh, deze maand een keer bij ons terug dan meer over de festivals, wat wou jij zeggen? En dan verloft hij ons uit onze spanning. Ja, ja. Is wel waar we ons op kunnen gaan verheugen. Gelukkig wel. Dat is voor Doe het. Dag-Ton, dag-Ton, dag-Ton. En hier is Adeo. Ja, onder de brug is dat wat heel speciaal, hè? Ja. Geen vorst en dergelijke, ook geen sneeuw, helemaal niks. Maar wel water, jawel. Daar zo'n Adele over in haar uh, laatste schillen single... Water on the, the Bridge. Ja, er gaat weer een collecte aankomen georganiseerd door de scouting. Ja, en goedgekeurd door het, dat bepaalde fonds... wat, uh, wat tegenwoordig... Uh, noodzakelijk is om te mogen collecteren. Want de scouting collecteert namelijk van, voor Jantje Beton. Van 13 tot en met 25 februari wordt een jaarlijkse Jantje Beton collecte georganiseerd. Een collecte voor en door het jeugdwerk bij u in de buurt. In Zandvoort en Bentveld collecteren de scoutingsgroep de Buffalo's... en scoutinggroep sint Willy Brothers. Stel maar eens, komende maandag zal het huis aan huis collecte starten en op zaterdag 18 februari zal er worden gecollecteerd in de verschillende winkelstraten. Maar liefst 50% van de opbrengst is bestemd voor deze collecterende jeugdorganisaties. De andere helft van de opbrengst gebruikt Jantje Beton voor speelprojecten in heel Nederland. Dus van 13 tot met 25 februari de scouting gaat dan collecteren ten behoeve van Jantje Beton en natuurlijk ten behoeve van de Buffalo's en de scoutinggroep Sint Willy Brothers Stella Maris. Ja, zo is het wel een groot gedeelte van het opbrengst van die collecte die gaat rechtstreeks naar de scoutinggroepen. Dus geef voor Jantje Button. Het begint op een mooie dag, hè? maandag 13 februari. Dan begint die collectie. Dus gul gaan geven. Twee platen tot aan de evenementagenda, waaronder deze van de Human League en Don't You Want Me. Let me begin. Your touch has thrilled me like the rush of the wind. And your arms have held me safe from a roaming sea. There's always been a quiet place to harbor you need. Our love is like a ship on the ocean.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 Zullen we deze plaat speciaal voor uh, Frank draaien? Um, rock de band. <gmental sounds> Frank de Visser. <laughs> Rock the boat, joh. de single van de Jules Corporation. Weer zijn heerlijke gauw houden op de zaterdagmiddag bij CFM. De zandvoort op zaterdag bij, tot aan vijf uur vanmiddag. En de vaste luisteraars van ons programma weten dat het nu tijd is voor... jawel, de evenementagenda. Allereerst de expositie van Mondriaan tot Dutch Design. Nog tot 19 maart te bezoeken. Tegen gelegenheid van het landelijke themajaar... heeft het Zandvoors Museum een tentoonstelling ingericht van Mondriaan tot Dutch Design. In 2017 is het nou precies 100 jaar geleden dat deze kunstbeweging, de stijl, werd opgericht. Dat allemaal in het Zandvoortsmuseum nog tot 19 maart. De entree is 3 euro en natuurlijk aan de Zwaluweestraat nummertje 1. Meer informatie over deze expositie en over alle andere activiteiten van het museum... kunt u uiteraard terugvinden op de website www.zandvoortsmuseum.nl www.zandvoortsmuseum.nl En morgen, jazzliefhebbers, ja, dan is het zover... Edwin Rutten komt naar Zandvoort en wel in het kader van de Jazz in Zandvoort. jazzconcerten in de krocht. Morgen vanaf half drie tot half vijf. Edwin Rutten in Zandvoort. Meer informatie over dit concert, speciale concert met Edwin Rutten. En meer over Jazz in Zandvoort kunt u uiteraard terugvinden op de website van Jazz in Zandvoort. Morgen vanaf half drie Edwin Rutten te gast in Zandvoort. En dan van 18 tot en met 25 uh, um, februari is het zover. Dan is het weer Kids Adventure Week. En ik heb inderdaad begrepen dat de burgemeester inderdaad op vakantie gaat. Hè? Ja, klopt. Ja, dus we krijgen een heuse, heuse kinderburgemeester... die het voor het zeggen heeft hier in Zandvoort. Want tijdens de voorjaarsvakantie van 18 tot en met 26 februari... hoef je je als jeugd in Zandvoort en Zee niet te vervelen. Daar zijn kinderen namelijk de baas tijdens de 18 en 5, tot en met 25 februari. Want tijdens deze Kids Adventure Week... Hou je van creatieve, leuke, stoere, gekke en toffe activiteiten... dan is de Kids Adventure Week echt iets voor jou. En, dat is, dat, en is dat namelijk uh, zo ontzettend veel te doen... en dat allemaal natuurlijk onder het toeziend oog... van de kinderburgemeester of kinderburgemeesteres, om het zo maar te zeggen. Meer informatie kunt u uiteraard terugvinden over, uh, over deze Kids Adventure Week... met wat er allemaal te doen is en elke dag staat in een ander thema. www.kidsadventureweek.nl kidsadventureweek.nl dan gaan we naar een speciaal concert op 19 februari in Theater de Krocht. Want dan komt ze voor de tweede maal Zandvoort aandoen. En dan hebben we het over Daisy Correa. Want Fado Zangeres, Daisy Correa, stond afgelopen jaar... in een uitverkocht theater de Krocht voor haar eerste optreden. Het publiek heeft toen al kennis kunnen maken... met deze reizende ster van de jonge Fado Zangeres... met haar programma Uma Casa Portuguesa. Meer informatie kunt u uiteraard terugvinden op dit, voor dit concert. Het concert begint trouwens om half drie... Kaarten aan 16 euro uh, en meer informatie kunt u uiteraard vinden... op www.daisykorea.com. Winkel www.daisykorea.com. En echt voor de Fado-liefhebbers en ook voor de aspirant Fado-liefhebbers... is dit een uh, prachtige, mooie manier om kennis te maken... met deze prachtige Portugese muziek. En de klassiek-liefhebbers worden natuurlijk op 19 februari ook niet vergeten... want dan is vanaf drie uur in de serie van de Classic Concerts... Uh, het thema Van Bach tot Bernstein... Jaap Stok studeerde aan het Zwilling Conservatorium te Amsterdam. En samen met de theatermaker Dirk van Fleuten bracht hij in 2012 het eenmalige programma een recreën voor Boudewijn Bug. Maar dan, dus 19 februari, het thema van Bach tot Bernstein, dat allemaal. Uh, op deze 19e februari. Een prachtig uh, programma is voor u samengesteld. En speelt zich natuurlijk allemaal af. in De poststraat nummertje 1 in Zandvoort aan de Zee. Meer informatie uiteraard via de website www.kerksandvoort.nl www.kerksandvoort.nl De entree is 5 euro. En last but not least, op 19 februari vanaf 4 uur... is het weer tijd voor de Amsterdamse mezingmiddag. Kom die middag naar Rabbel voor een heuse Amsterdamse mezingmiddag. Vele Amsterdamse nummers zullen de revue passeren... van geef mij, maar een, geef mij maar Amsterdam en een pikketanissie... ze komen allemaal voorbij. Een heerlijke, gezellige middag vanaf 4 uur deze 19 februari... bij Rabbel, Kerkplein 7, te Zandvoort. En dat was hem de Evenementagenda. De evenementen zijn ook na te lezen op onze eigen CFM app. En die kan je nu downloaden in de diverse stores. I'm just wicked like that Deze single van Metal Laser en Light It Up. hem weer helemaal terug op 106.9 FM. Het ritme van zand voor zand voor zand voor dus uh, zit je in de auto, uh, gewoon lekker luisteren naar je eigen radio. CFM 24 uur per dag zijn we er. En niet alleen op radio, maar uiteraard ook op tv, op internet, op de app. En noem maar op ons overal tegen. En eigenlijk verlangen we al naar de zomer, hè. Naar het mooie weer, want dit is veel te koud. Graatje of nul op dit moment. En je zal maar een strandpafjoon aan de bouwen zijn. Hè? Heel veel succes. What's up Sí, new sonrisa, soledad acabando con su vida y está buscando una salida, ahí está vive enamorado, pensando su vida tan fracaso. No. Lleva de un guerra sin razón, bajo su manera a sombra, chispa que vela recordar, botí su vida domina, botí su vida domina. Speciaal gedraaid voor alle bouwers op het strand. Heel veel succes. Je zou maar in die kou zo'n strandpapje op moeten zetten. Jongens en meiden, zetten we op. En deze plaat rijden we speciaal voor jullie. Dat bij CFM. Ja, en dan gaan we richting de zomer. En dan komen de hardloopwedstrijden. Onder meer het circuitrun ook weer zeg maar, naar voren. Maar niet alleen de circuitrun. Nee, dag daarvoor de 30 van Zandvoorts. Klopt, en de organisatie zoekt deelnemers die dit jaar voor de tiende keer mee gaan doen. Tien jaar geleden, op zondag 30 maart 2008, werd de eerste Runners World Zandvoort circuitrun gelopen. Het idee kwam ervoor tot stand door de drie belangrijkste organiserende partijen, Le Champion, de Rotary Club Zandvoort en Runners World. In de totaal om 9200 deelnemers gingen tijdens de eerste editie van start. Het idee om op het circuit van Zandvoort te lopen sprak direct tot de verbeelding. En iedereen was enthousiast over het parcours en veel mensen zijn al meteen terug te willen komen. En de organisatie zoekt nu de hardlopers die voor de tiende keer mee gaan doen. Inmiddels zijn ze tien jaar verder en zien ze het enthousiasme voor de Runners World Zandvoort circuitrun nog steeds stijgen. Elk jaar komen er meer en meer mensen richting Zandvoort om de 5 of 12 kilometer te lopen... Er is uit de hardloopwereld met enthousiasme gereageerd... dat de tiende editie ook een halve marathon, 21,1 kilometer... als afstand erbij heeft gekregen. Drie fantastische afstanden tijdens een jubileumeditie. Dat moet toch een geweldig hardloopfeest worden. Samen met Otlo zorgt de organisatie ervoor... dat je dit jaar top aan de start staat. Otlo is de uitvinder van het functionerende sportondergoed en het drie lagen principe. In Europa is Otlo de ontwikkelingsinstantie, uh, uh, het segment sportondergoed en een technische pionier op het gebied van functionele sportkleding. Zoals gezegd, de organisatie is op zoek naar jubileumdeelnemers, hardlopers van het eerste uur die in 2008 voor het eerst aan de start stonden... op het mooie circuit van Zandvoort. En dat vindt de organisatie natuurlijk fantastisch... en samen met de trotse sponsor Otlo... mogen ze twee jubileumdeelnemers een race-outfit... te weten een broek en een shirt, op maat uh, leveren. Zij zullen ook mogen starten vanuit het eerste startvak... En doe jij dit jaar voor de tiende keer mee aan de Runners World Zandvoort Circuit Run... en ben jij benieuwd of je kans maakt om te winnen... ga dan naar de website www.runnersworldzandvoortscircuitrun... of even naar de Facebook en deel het de organisatie mee. En wellicht dat jij kans maakt op zo'n prachtige sportuitfit. Dus nogmaals, deelnemers die voor de tiende keer meedoen... schroom niet en meld het de organisatie. En een dag daarvoor dus die 30 van Zandvoort. En meer informatie daarover vind je op www.30vanstandvoort.nl Jawel, de vrijdagmiddag tussen 3 en 5 dan hoor je de Euro Breakdown met Maurice Mulder. En dit is ook weer een plaat uit die eetlijst. Hier is Kevin James. I promise that I'll hold you when it's cold out. When we lose our winter coats in the spring. Cause lately I was I never told.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 Every song En een beetje nerveus, Jawel, een uh, hit van dit moment ook te horen in de Euro Breakdown. Elke vrijdagmiddag tussen 3 en 5 te horen met Maurice Mulder. En hier is nog een van Robbie Williams. Dus uh, Robbie Williams zat hier voor een aantal iets voor deze single. En ik dacht, maar nou, nou, is dat het nou, Robbie? Maar hij is gelukkig weer helemaal terug met die oude vertrouwde... Robbie Williams-Sout met deze single Love My Life. Ja, jij hebt nieuws over de HHW. De HHW. Heel goed. En dat is voor, uh, voor de goed luisteraar is dat al voldoende. Maar we hebben het over de Haarlem Hongbalweek. Ook zo'n evenement wat echt in de regio uh, thuis hoort. Maar uh, de Haarlemse Hongbalweek gaat in 2018 misschien toch door... Er was geen geld meer voor de organisatie, maar de gemeente, de hokbalbond... en een groep liefhebbers onderzoeken of ze het tweejarig hokbalfeest kunnen redden. Het doek leek eind vorig jaar te vallen voor de Haarlem Hongbalweek. De sponsorinkomsten van het evenement bleken niet toereikend... om in 2018 een editie te kunnen organiseren. Veel hokballiefhebbers uit Haarlem en omstreken, waaronder natuurlijk ook Zandvoort... bezochten het Sportverstijn al sinds 1961. Zij zien het niet graag verdwijnen. Het is alsof je hard uit je lijf wordt gerukt, zegt honkbalweekfan Erik Bolland. Maar om het te behouden is 100.000 euro nodig. Een brede groep liefhebbers zoekt nu naar een manier... om de komende edities toch veilig te kunnen stellen. Wethouder Marijn Snoek probeert de, amb uh, de amb ambitiek... op bestuurlijk niveau vorm te geven, de honkbalweek... Hoort nu eenmaal bij het DNA van Haarlem, verklaart, zijn, verklaart hij zijn betrokkenheid. Er zijn maar weinig steden waar je op zaterdag of zondag... jongetjes of meisjes soft dan wel honkbal ziet spelen. Nou, ik vind ook dat de Haarlem hongbalweek, als het enigszins lukt... in 2018 natuurlijk door moet gaan, want het is een geweldig evenement. Ja, het zou mooi zijn als de UFM er ook weer bij kan zijn. Ja, toch? Wederom. Ja, We hebben het graag gedaan altijd met onder meer Willem van Dinsen en, en Joop, Joop van Nes. Ja. Jawel, dus... Van nou, ons mag terugkomen de HW. <middel> Mooi, hè, die afkorting. Heerlijk. Nou, we gaan nog uh, twee platen draaien. Tot aan het nieuws en weer van vier uur. Wij zeggen zo voor het een middag. En Lukt dat je op deze winters uh, zaterdag uh, luistert naar je eigen lokale radio. En we hebben nog heel veel mooie muziek voor je. Waaronder deze van Kilter Kiltaket. Shooting stars in midnight <middel> pastures hanging out on clouds.